En nu gaan we verder. De regel 12. Marcos het. Oké. Dus op die manier, iedereen ziet het, op welke manier gaan we leren. Dus probeer het, die tekeningen. Dus de tekening probeert de die, die boom, de slevens, ja, wat we hebben opgebouwd, opgetekend meerdere malen. Dus met de Arikan Herinner really je nog al die bekledingen? Mm -hmm. Probeer dat visualiseren binnen Want Alles wat er has happened is the intense virot. The Tien virot. And you form in the world, and form in parts of, and all this form is in een tien virot you can always learn. The forhouding of tien intense period. In elke tien intense virot, alle be all in five virot. Yeah. All this can you then afleiden and all like verschijnsel can you that, uh, terugbrengen op tien zvirot twaalf uma Shomer bara Eile, shehu lashon shel setimo nog een keer en dat en wat wat hij zegt bara Eile. het woord bara dus naar dat het verborgen is shehu lashon shel setimo dat dat is de uitdrukking van dat dit verborgen is, satimo, verstopt is. Hoe mipnei dertien, schadein een baghem, dat is, omdat zij hebben nog geen bekleding van de chassadin. Ja, dat is wat we hebben net geleerd. Door het opsteken, alleen naar de jirsut. We neemt it van eile, en het bleek dus dat de letters eile shalu die opgestegen waren, dus die zitten nu in de ja in de eerste deel ik. Shod vanaf je hand let op dat ze zei nog steeds satimin in nog steeds verstopt -ver -ver -ver van de naam. Zij zijn nog steeds verborgen van de naam, dus de, de naam Elohim. De naam Elohim is nog niet gevormd. Iedereen ziet het? Dus aan de ene kant hebben we Mi. aan de rechterkant hebben we de Mi. oftewel de ketter en Chogma. Ja of niet? Aan de rechterkant. Alleen maar Chassadim ontvangen ze. Aan de rechterkant. En aan de linkerkant hebben we Eile. En die alleen ontvangen alleen maar Chochma, Maar geen Chassadim. En daarom de daarom zijn, op de traptreden hebben we eigenlijk alle vijf letters nu. Ja, M en Eile. Maar die zijn nog niet verbonden met elkaar. Duidelijk, aan de ene kant is dat, aan de andere kant is dat. Is what he en dat is wat hij zegt. Hen, Satimin, Bishma, zij zijn nieuw verborgen in de naam in Elohim. Zestien, we 1. We je lid galot bli lavush achassadim en zij zijn niet en zij kunnen niet onthuld worden zonder de om, zonder, zonder de om, het omhulsel van de chassadim. Ik weet niet hoe het bij jullie staat. het laatste woord in de dus één woord in de letter één letter in de in de regel. 17, bij mij staat het chamadim. Ook mooi woord. In, in het Hebraeus, Hebraeus is het geweldig woord. In Hamadim dus aangename, in de aangename. Maar hier bedoeld wordt het uh, in een aangename, inderdaad aangenaam uh, omhulsel. Maar het moet wel niet in plaats van mem, moet het zijn, moet het zijn samig. De, in plaats van mem, dus een derde, derde letter van de regel 17, moet het wel samig zijn. Dat dus is mooi, dat het zo Hamadim, maar dat is. moet toch wel anders. Zijn. Achtin, Duidelijk, ja? Nu is het duidelijk wat we, we leren, ja of niet? Na, op die manier, oké. Okay. 18. We ze schukken, we ze schuomen, we gamken schmaak, dusa, de barha, 19, de ma ma, itrasim, we apik min bara Dus ev, e, ever, ever bedoel ik dan alef bet resh. Dus wanneer je ziet, als je ziet een Hebreeuws woord, dat eigenlijk met een apostrof staat, met een dubbele apostrof, dan moet je hem niet zo uitspreken, gewoon als een woord, maar als, alef bet resh. Oké? Okay? Want het is, is het geworden? Dubbele Achtien. We say, show, show me, and that is what he so hard We come and smacked zma smacked ush, and so, oak said the name, the hellish name. It barcha, the it barcha, welke name is uh, gezegend. 19, de Ihu Ma, welke, na welke naam is Ma? Herinner je nog, dat wat we hebben geleerd, dat Malhoed, die opgestegen was naar de, naar de Twona, herinner je nog wat we hebben geleerd? Dan wordt zij net als Twona, ja? En wat was Twona? Twona is de naam van Twona, herinner je nog, hij zei dat de Malhoed die verkreeg de naam Ma. En dan, wat hebben de wijzen gezegd? Lees niet ma, maar lees meja. Lees honderd. Herinner je nog? Dat de Malchut door het opstegen naar de Fona, dat zij verkreeg honderd zegeningen. Herinner je nog? Zij verkreeg honderd zegeningen. Waarom? Omdat de Bina is honderd. Zij is, is honderden. dan verkreeg zij de honderd zegeningen. Dat is wat hij ook ons vertelt. we. we hij zegt zo dat we gam ken smaak kadusha en zo ook de heilige naam ma hij bedoelde de naam ma de heilige naam de yidbarcha de Ma, welke is gezegend de zegeningen kwamen nu aan die naam aan de malchut omdat zij opgestegen is naar de plaats van de twana uh, omhuld dit twana de Ego... De ihu, ma, de ihu Ma, welke heilige naam die gezegend is, is Ma. Hitrachin is in, nu is In gekerft betekent dat alle eigenschappen op de nieuwe plaats heeft. Alle nieuwe eigenschappen die van dit voorna zijn, die heeft in zichzelf al, als het ware, late. Really, really, uh, uh, Relief maken. Grafieren als het ware. We apik min bara ever. En kwam uit. Als gevolg daarvan. Kwam uit. We apik min bara. Van het woord bara. Kwam het uh, woord. ewar Dus alles werd rest. Dus in plaats van wat. Ge, ge, verhuld werd. Nu was het. Ever En ever is het uh, e-war. E-war so is, e is orgaan. Orgaan is iets wat functioneert. Wat kan doorgeven iets. Duidelijk. En hij vertelde ons dat. Dat is miefdige. Dat is de opening. En dat is de aterity. Zo. So, via de aterity is so, kan wel licht, licht doorgegeven worden. Duidelijk. Dat is wat dubbele punten. Twintig. Twintig na de dubbele punten. Mal goed, gaan Lape. Nikrama. 21. Die ailma, tata, ah, nikrama. Hier heeft hij dingen, zegt die dingen die soms moeilijk zijn te begrijpen wat hij zegt. En niet helemaal helder. Soms doe je dat erg dat, maar wij moeten volgen hem. Wat voor ons niet helder is, kan juist voor ons een mooi moment zijn om daar. Door te kunnen komen. in 22 koma We ze hamasach. Schehaja mikodem benikwe ei naim. Jarad ata lepe. We nasa a. 24. We hotzia komat hasadim or punt en nu gewoon volgen wat hij ons zegt eh, want ik zou wat andere dingen kunnen zeggen, maar ik wil graag gewoon volgen wat hij ons zegt en proberen eruit te komen twintig na alles wat wij nu al hebben gehad vandaag de mal goed. de malgoed sheyarda die dalde af met een naam, die dalden af van de ogen. Le naar de pe. Dus in de gadlood, zoals het nu, wanneer de, in de toestand, wanneer deze de zon steekt op naar de Iersot. Wat we niet behandeld hebben. Nikrama, heet Ma. We hebben gezegd, dat is op het niveau van de Iersot ki ki al, ki tata a want de lagere wereld heet ma de lagere wereld heet ma we hebben dat ook geleerd of beter te zeggen de lagere wereld die opstijgt op naar Jirsut heet ma 22 we z ha masach en, de, en, de, en deze massage, want als het maar goed is, dan is het massage. Daarom zeg je: en deze massage. Shagaya mikodem Die voorheen in de nikweynaien stond. Dus in de dus in de openingen van de ogen stond. 23. Yarad atalepe dalde nu af naar de pe. Wanneer de eerste gadluut is nieuw geworden. Venasa Hazivug. En hier, let op. Venasa Hazivug. Alea. En daarop op die Massach, op die Malchut, is nieuw, die nu in de P is gekomen, teruggekeerd van de onder de kochma naar de P, dus naar de Haareich plaats uh, uh, in de P. Dus, maar goed in de, in de plaats van de, waar de maar goed moet staan. Na Saha Zivouk, werd een zivuk gemaakt op deze massa, op deze massa, allega, daarop. 24. komat En kwam uit en bracht uit het niveau van chesadim, bracht het niveau van chesadim uit, dus voort, voortbracht. Ja, dus. Daaruit is gekomen. Uitgekomen nog de het niveau van de chassadim. Shehi orshel bracha. Welke chassadim betekent shel bracha. Het licht van de bracha. Punt. Nou, wat vertelt die ons? Een beetje klinkt een beetje vreemd, want wij zijn gewend om... Kijk, wat zegt die ons? Let op. Wat is vreemd in onze oren? Malchut, die daalt naar haar uh, eigen ogen, naar haar eigen plaats. Heet uh, Ma. Oké, okay, dat kunnen we nog accepteren. Ja, ook vreemd. Niet vreemd, maar hij geeft ook verwijzingen. Waar moeten we zoeken? Kijk, hij zegt. oot, kijk nou, lees dan de ood, get. We zijn Shamasa. En wat is nog meer vreemd? Kijk wat hij zegt ons. Dat de Malchut nu daalde af naar de P. Ja? Dus de Malchut heeft nu vijf sferot voor haar. Ja? En dan zegt hij dat komt daarop, dat komt dan een zivuk. En dat uit dat zevoek komt het niveau van chassadim. Wij zouden zeggen het niveau van de gochma. Eigenlijk. Maar, en welke, welke licht chassadim? Het niveau van de chassadim is... Het licht van de bracha, licht van de zegeningen. Aan de linkerkant weten we dat daar is, wordt niveau, welke niveau aan de linkerkant van de jirsut wordt gevormd. Het niveau betekent partsoef, het niveau van gochma, ja of niet, links, gochma. Dan schijnt het wel zo te zijn, ik zeg niet, ik wil niet uit mijn eigen hoofd zeggen. Ik bedoel, ik wil altijd dat we eens kijken naar de tekst en niet wat ik weet, ja, wat, wat hij zegt. En wat tot nu toe geweest was, schijnt het wel zo te zijn dat het niet de rechter, niet linkerlijn is, maar aan de rechterlijn is. Duidelijk, dat, dat ook aan de rechterlijn, kijk, we hebben gezien dat, wat is, wat, is, wat is eerst geweest? De goed steigt op, als gevolg van het zombed, naar de, onder de Chochma. Ja of niet? En nu, wanneer de zoet, sorry, de Zon steigt op naar de Yershut. Dan via de linkerkant, via de linkerkant, we hebben gezegd, ontvangen wordt de Chogma. Ja of niet? Oké. Okay. Maar het schijnt zo ook te zijn wat hij zegt nu, dat ook aan de rechterkant nu uh, de Malgoed ook daalt ook aan de rechterkant, waar de Mie alleen Mie was, alleen waar ketteren en Hoogma van de Kilim was, ja, aan de rechterkant, ja of niet? Dat daar ook Malgoed daalt ook naar haar eigen plaats in de rechterlijn. En daar hebben we in de rechterlijn hebben we nu vijf sferot, eigenlijk ook alleen maar vijf sferot, ook vijf sferot. En daarop wordt ook de zivuk gemaakt op die aan de rechterkant van die vijf sferot wordt ook zivuk gemaakt, En zivuk welke zivuk? wie straalt daar. Israël Sabas straal daar, ja, dat niet. En daar wordt, en dat is dan. Wordt het niveau van chassadim opgebouwd. Van de rechterkant is chassadim. Ja, aan de rechterkant is Gassadim. En dat is dan het licht van de bracha, van de zegeningen. Aan de rechterkant is het licht van de zegeningen worden ontvangen. Oké? Okay? Dat is wat hij ons vertelde. Dan is het zo, we gaan verder. 25. Waarin deze. Apik 26. Satima, Shel, Milad, bara Va, Sao, To, Le, Evar 27. Shehu, jesod Maspia, Ahasadim. Dat op wat u ons vertelt. varidei ze? Dus, nu, wat hebben we nu bereikt? Let op dat aan de rechterkant, wat hebben we nog nooit daarover gesproken? dat in de rechterkant nu van de van de Jish ja? dat daar daalde nu, waar stond daar de Malchut in de rechterkant eerst, ook in de onder de sfera Chochma, ja of niet? Daar daalde ook de, als gevolg van de, het, het optrekken van de man, daalde ook de Malchut van de onder de Chochma van de Israelsaba ook naar beneden naar de naar de malchut van Hem en daardoor was het dan God luult uh, uh, als het ware van Hassadim, aan rechterkant Hassadim, dan alle vijf sferot, let op, alle vijf sferot nu rechts ontvangen chassadim. is ook niet, niet voldoende duidelijk. Normaal moet het wat, wat is dan de naam Elokim? De naam Elokim is dan van hier de Keter Chochma of the, ja, de, de ontvangen dan Mie, het licht van Mie, of dan Nefeshen roer en de Kilim van Eile, ja die worden aangesloten daarbij en die ontvangen dan de gar ja kilim, uh, de, de, de gar van lichten oftewel shamach uh, haïnichidah van lichten. Nou dat is dan dan is de naam Elokim volbracht. Maar nu is het nog niet zo, kijk, aan de rechterkant, zegt hij ons, dat is nieuwheid voor ons. De nieuwheid, ik heb daarover nog nooit gesproken. Dat aan de rechterkant zie je dat aan de rechterkant, nu maar goed, daalt af naar haar eigen plaats. Hebben we nu vijf sferot, vijf sferot in de rechterkant. En daar wordt zevoek gemaakt. En natuurlijk, alle vijf sferot ontvangen nu chassadim, alle vijf. Nou, dan hebben we uh, mooi chassadim, hebben we dan... Het niveau van de chassadim of gar van de chassadim allemaal. En dat is licht van de bracha, licht van de zegening. We hebben dat ook geleerd, dat het licht van de bracha een zegening is. Maar het is het licht dat men niet kan voortbrengen. Zielen kan men niet voortbrengen alleen met het licht van de bracha. Eigenlijk, licht van de zegeningen, geweldig zegeningen. Herinner je nog, we hebben geleerd daarvoor, een tijdje geleden hebben we geleerd uh, bij de zoger. Waarbij hij vertelde ons dat licht van de bracha is, is alleen maar gesadim, Het is niet genoeg. Dat, is, dat was net... Zoger heeft ons verteld dat. Ik herinner me niet precies welke oud, Maar hij had ons in Zoger verteld dat... Uh, dat... Kijk, misschien vind ik het ook. Hij had ons verteld dat... Uh, Avram, herinner je nog dat Avram. Uh, Avram, herinner je nog dat wanneer toen Avram. Hij was nog Avram en niet Avraham. En toen Avram scheidde zich van Lot, ja, van zijn zwager. En dat was natuurlijk alles in één in mens. Het Torah spreekt alleen van één mens niet van iets anders. Dus hij kon al scheiden zichzelf van zijn slechte neiging. Dat was lot. En direct daarop, na die scheiding, komt de Hawaïa, komt Hashem. Komt Hashem. Eh, verschijnt hem de, de schepper. En eh, die verschijnt aan hem, direct op, eh, gevolgd door die scheiding... Hij had zich gezuiverd nu van de lot, ja, van, zijn, van die zwager dus, van die slechte zwager in zichzelf. En direct daarop komt de schepper en die zegt tegen hem, uh, die zegt tegen hem, uh, uh, ga even naar buiten. Hij bracht hem naar buiten en dan zegt tegen hem, kijk nou, en dat was nog in het land van de Kanaanieten. Knaan, en hij was daar een, een vreemdeling, Abraham. En hij zegt tegen, tegen hem: Kijk naar kijk naar, de, naar het oosten, kijk naar het westen, kijk naar alle vier, vier uh, windstreken van, ja, van om, om, je, om je heen. Alles, al die, dit land zal ik aan jouw nakomelingen geven. Oké? Zegt hij tegen, tegen hem. en aan. En en dat was een belofte, wat hij gaf hem, een belofte van zegeningen. Dus zegeningen zal hij hem geven, et cetera. En dat is dan de toestand nog van Katnut. Duidelijk betekent dat hij beloofde is, Katnut. Betekent belofte betekent dat ik heb het nog niet in mijn handen. Dus hij vertelde dat aan, herinner je nog? Aan Avram, en Avram was, Avram was nog toen niet besneden, herinner je nog? Betekent niet besneden, betekent goed kijken wat ik zeg, ik zeg nooit een woord over onze wereld. Dus goed opletten dat je het niet besneden betekent dat Avram ja, kwam nog niet tot tot Jesod. Avram was de kracht van Gesed, van de Gesed, van de Zirampin. Dus de hele tocht die Avraham maakte, de hele tocht van hem, van Avraham, geestelijke tocht wat hij maakte. Dat is een land die ging daar naartoe gevroren allerlei woorden. Waar de anderen denken dat het zo. is. Hij maakte de tocht tussen de Geset, hij kwam naar de Geset, hij was de uh, steeg op naar de gogma van de Geset. Want alle rechter, de hele rechterkant is Geset, zelfs gogma. Aan de rechterkant, aan de rechterkant. Gochma is Gessen. Dus hij kwam naar Gochma van de gesen, van de, Uiteindelijk na al die, alles wat hij had bereikt. Kwam hij, qua licht, kwam hij tot de Gochma van de gesen. Maar, we hebben gezegd dat hij nog niet, hier in deze toestand was hij nog Avram. Hij kwam nog niet naar Yesod. Dus hij moest hoe lichten komen binnen? Eerst naar welke kilim? Lichtere kilim. Precies. Dus hij was eerst, zijn eigenschap was Geset van de Geset. Oké? Okay? Dus hij kwam van Geset naar Geset van de Geset. En dan ging, ging hij zichzelf nog meer corrigeren. En dan was het, en dan als je dan Geset neemt, ook Geset. hij wil eigenlijk in de hele heb hebben dan hoeveel? Uh, ja, We hebben de vijf chassadim, ja of niet? Vijf chassadim. Maar op zichzelf kan je dat nemen, de hele part zoek Chassad, kan je zien, hele bestaat ook uit tien. Alles bestaat uit tien uiteindelijk. Daarom was het ook tien, had hij ook tien, uh, tien beproefingen Hij had tien beproefingen maar allemaal binnen de Chassad, want Chassad was zijn eigenschap van Abraham. Dus wat Abraham deed, hij moest komen zijn, hij heeft een hele reis gemaakt van Gesed de Gesed, naar de Gwora van de Gesed, dus lager in zijn kilim kon je doordringen. Dat is, daar gaat het om, om diep dieper in jouw kilim te komen, en hoe dieper je komt in jouw kilim, hoe meer licht kan je ontvangen, en omgekeerde. Hoe meer licht ontvangen, hoe meer kilim kan je doorwerken bij jezelf. Dus hij kwam van Gesed de Gesed, naar de Gwurah de Gesed. Right? En Gwurah de Gesed, dat is wanneer hij Itzhak had uh, geofferd. Duidelijk, want Itzhak, dat is, is, wie is Itzhak? Itzhak is in de Avraam, in de Avraam heb je ook, in Itzhak heb je ook Avraam. Dus alles is, is inter, met elkaar verbonden. Dus in Avraam in bestaat ook de eigenschap Itzhak. Dus wanneer de Abraham, Abraham had iets gehad, opgeofferd, wie heeft die opgeofferd? In zichzelf, natuurlijk was ook zijn zoon, hij had ook een zoon iets gehad, maar niet dat heeft die opgeofferd. Niet dat was de, de ware opoffering, ook dat was ook een opoffering natuurlijk. Gewoon fysiek uh, gesproken, maar wat was zijn opoffering? Wat bereikte Abraham daarmee? Abraham ging van zijn absolute gezet. Geset, de gezet, Want we hebben geleerd. Hij hield van elke, van iedere mens. Elke voorbijganger, al die, hoe al die, ab abori al die, die hoe heet het, die, die daar in de woestijn leven. Bedouinen, al die Bedouinen, die kwamen hem, hij ontving iedereen op hetzelfde niveau. Duidelijk, voor, voor helemaal. Ja, dus zijn eigenschap was gesed de gesed. Dus absolute gesed. En dat is niet voldoende voor de mens. Duidelijk, het is, niet de, het is geen doel van de mens, het is niet volmaaktheid. Duidelijk, dat was zijn oorspronkelijk zijn kracht. Het is geweldig, maar het is niet volmaakt Dus als iemand heeft bijvoorbeeld van nature eigenschap van Gesset, moet je natuurlijk alle, de hele, alle moet je dan ook in zichzelf corrigeren, moet ook, hij moet ook dan een mens, bijvoorbeeld Gesset, heeft karakter van Gesset, dan moet je dan ook leren jezelf, zichzelf overwinnen, om ook de Gwora in zichzelf te ontdekken, in zichzelf. Iedereen begrijpt het? Dus ook, dus hij moest een, een reis maken, ook naar, naar links, en dat hij de reis gemaakt betekent dat hij ook iets schak in zichzelf had opgeofferd. Nee, opgeofferd, absolute opoffering. En absolute opoffering was het absoluut. Dus hij had, hij had zich in zichzelf, wat betekent dat? dat? Dat is het geestelijke, mijn vriend. Dat moet je weten dat hij absoluut hij had absoluut opgeofferd iets schak voor alle procent. En Itschak werd absoluut op, 100% opgeofferd. Eindelijk. En dat begrepen, dat is alleen maar iemand, dat is alleen maar moet je dat geestelijk jezelf begrijpen waar het over de Torah spreekt. Niet dat, de, dat hij die Itschak had met een mes door, zeg dat, doodgemaakt. Maar zonder dat hij hem nog dood heeft gemaakt. Itschak was 100% dood in zijn houding, ietschak, had zichzelf volledig opgeoverd. Ja, dat is, men zegt zo, dat zelfs, dat men zag, de, als het ware, de as, as, van ietschak, als kadaver van ietschak, als het ware, men zag het al op het altaar. Ja, hij zag zelf niks meer. Hij is, Want, hij is precies. Oké, okay, maar dat is, begrijp dat je, dat betekent de innerlijke, innerlijke doodgaan, innerlijke zelf, zichzelf uh, hoe zeg ik dat, opofferen. Dat was de... Dus daar was het eigenlijk, beide hadden correctie begaan. Dan, Abraham, die maakte de... Dus Abraham, die ging dus naar links. Abraham had zijn eigen geset de geset, aan zijn gesed de geset, had toegevoegd, Gwura de gesed. Zichzelf kon hij niet verloochenen. Okay? Hij was geset. hij kon zichzelf niet verlogen als hij geset bent. Als iemand bijvoorbeeld een natuur heeft van Geset. kan hij dan spelen in een schurk of, uh, uh, of iemand die een heeft, iemand die dan echt een harde ja. jongen is. Kan nooit spelen, hij wordt comedie. Maar als iemand echt gesed heeft, zoals Avram, die moet ook, omwille van de volmaaktheid, moet die ook de linkerkant van zichzelf ook ontwikkelen. En dat heeft Abraham gedaan. Dus hij heeft eh, iets in zichzelf. Op, wat betekent iets in zichzelf? Hij moest overwinnen zijn, zijn onvoorwaardelijke liefde voor de mens. Heilig? Hij moest het overwinnen. Hij kon het niet overwinnen. Kijk, hij was liefdevol voor elke mens. En nu laat staan nog voor zijn eigen zoon. Begrijp je dat? Wat heeft hij gedaan? Hij bracht hem naar de, naar de berg, waar we, herberg Maria. En onderweg, die zegt, de zoon zegt, maar oké, okay, wat gaan we doen daar? Hij zegt, we gaan over, -over overbrengen. Hij zegt, hem nou, en wie, wie, waar is de over? De zoon zegt, de zoon natuurlijk begreep dat. Hij zegt, Hashem zal voorzien voor een over. Evet. Dus hij onderweg, hij kon zichzelf overwinnen. Zijn geset, de geset te overwinnen. Eigenlijk, dat was de geweldigste, over, een van de, de, de, de, de top topoverwinning, Wat hij, omdat zijn eigen zoon was die bereid. Te, hij vertrouwde natuurlijk, hij vertrouwde voor 100% dat hij niet zou doden, die Yitzchak natuurlijk. Omdat hij vertrouwde op Hashem voor op 100%. Op 400%, maar hij hij kwam tot zijn volmaaktheid. Waarom? Hij kon zijn onvoorwaardelijke liefde overwinnen en, toe, en toevoegen aan zichzelf gwoerot. Dat had hij niet van zijn natuur. Kan je kan je voorstellen hoe, welke kracht die Abraham kon moest opgebracht hebben om bereid te zijn zijn zoon op te, op te offeren. En ook in onze tijd. Geen mens... Komt tot zijn volma, vol, vol, vol, vol vervulling. Ik zeg het jullie, iedereen, dat je hoort het. Als je niet bereid bent in je hart, jouw zoon, lievelingzoon, op te offeren in je hart. Ook jouw kleinzoon, opofferen. Dus helemaal betekent jouw hart, helemaal bevrijden van aangang ja, van het aankleven. aan jouw zoon. Alleen op die manier. komt een mens uit. Anders, onmogelijk. Vergeet je? Welke kracht moet jij toch opbrengen? Niet Hashem, jij. Jij alleen. Jij. Welke kracht moet jij opbrengen. om dat te doen? Ik zeg het aan jou omdat. Ik weet dat jij ook zoon heeft. En ook een klein zoon heeft. Eigenlijk Hetzelfde doet het er niet toe. Maar opofferen dat je zelf dan. Dan pas kom je tot. En ook iedereen moet je voor zichzelf weten. Als je je hart. Je hart moet vrijmaken. Van de, Ja. Van het aanhechten aan jouw kinderen. Aan jouw. Man. Aan jouw vrouw. Aan jouw vaderland. Je moet alles lief hebben, maar dan met jouw leeuwsjee, met jouw bekledingen, met uiterlijke dingen. Maar jouw hart, binnen van jezelf, aan niemand moet toevertrouwd worden. Eigenlijk, en dat is wat ons vertelde ons toen, nog twee paar minuutjes, dan over, over Abraham had gezegd toen, dat Abraham kreeg toen. De belofte, ja, belofte van Hashem en kreeg ook van hem de zegening dat zijn nakomelingen, ja, zijn nakomelingen, maar niet Avram, maar zijn nakomelingen zullen dan het land beerven, ja, maar niet Avram. En hij geloofde Hashem. Wat betekent, waar, waarom, waarom, niet Avram? Wie kan zeggen, waarom niet Avram? Wat betekent beloofde land beërven? Wat is beloofd? het beloofd land? Nou, malchut natuurlijk. De malchut. Oké, okay, we zeggen dan malchut is malchut is dan de beloofde land. Er is geen andere beloofde land. Is malchut. Malchut heeft alle konings koningkrij Dus Alles manifesteert zich in de malchut. Al het goede ontvangt uiteindelijk uh, malchut. En Abraham was Abraham uh, daar ook is dan Abraham geworden, ja. Yeah? Daarna had zichzelf, zichzelf ook nog uh, besneden op, op, op, op, uh, op advies van, of eigenlijk op opdracht van Hashem. Wat betekent dat hij zichzelf besneden? Hij kwam in zijn gesed. Ja, gesed. Hij kwam verder met zijn gesed naar, naar de Jezoot van de gesed. Natuurlijk, hij kon niet zijn verlogen in zijn natuur van gesed. Hij kwam naar zijn Jezoot van de gesed. Dat was zijn verworvenheid van de, van Avram. En daarom kon hij nog, kon hij het beloofde land nog niet beerven, Ja, of niet? Iedereen zie je dat? Je soort van de gesed. Terwijl, wat is, is het beloofde land? Is malgoed, echte malgoed. Dus de negen sferot van de malchut, Dat is de belo, het beloofde land. En de tiende komt wanneer de Mashiach zal komen. Ja, dan komt een duidelijk. Maar dan is de malchut, of de helft van de malchut kan je dat zeggen. Eigenlijk tot de jesot van de malchut. Dat is dan het beloofde land. En wat is Jeruzalem? Huh? Oké, okay, Jeruzalem is malchut, maar dan is het malchut, welke malchut? Jesot van de malchut. Deedek? Er bestaat Sion en, en, en Jeruzalem. Ja? De, de twee tegenover elkaar. Maar we zullen het over hebben. Maar dat is inderdaad maar goed. Jeruzalem is maar goed. Maar dat is naar plaats. Wat heb ik jullie verteld? Dat. Geografisch heb je dan ook de tien sferot. Ja? Tien sferot heb je dan ook in het heilige, en het buitenheilige. Ja? In tijd heb je ook tien sferot. In alles kan je tien sferot zien. Ja, in ruimte, alles heb je tien sfeerot. Maar wij spreken nu van Avram. Avram bereikt alleen maar. Toen hij Jesod had, toen hij dat bereikte, Jesod, en Ateret Jesod, toen hij had de besnedenis gemaakt, betekent dat hij kwam tot de Ateret Jesod van de gesed. Is dat een beloofde land? Nog niet. Eigenlijk. hij was al daar, hij is daar geweest in, in het land, als vreemdeling, maar hij was nog steeds een vreemdeling in het land Israël. Oké, okay, begrijp je dat? Dan kwam iedereen begrijpen hoe dat zit in elkaar. Dus, en dan kwam Jitschak. Ja, Jitschak dan is het zijn eigenschap. Is het andere, dus we het anders. We zullen je leren dat over Jitschak moet je ook leren hoe dat allemaal. Met welke kracht Jitschak was, et cetera. Maar ook Jitschak was niet. Uh, ook was natuurlijk de nakomeling van, van uh, Abraham. Maar was nog niet. Was ook nog niet. Niet, kwam nog niet in het land uh, echt in het beloofde land, om daar, kijk, hij moest ook uh, allemaal uh, allerlei reizen maken, et cetera. en ook dan al die andere, alle andere uh, zonen van Jacob, ja, welke leven we hadden, ze moesten ook naar Egypte, ja, ze moesten daar in Egypte blijven, herinner je nog, en alles, alles om alles om uiteindelijk te komen naar het beloofde land. Eigenlijk. Want zij alleen in hun eigen land. Ook, betekent niet fysiek. Alleen fysiek. Maar echt naar hun land. Want zij waren al in Israël. Er was honger. Speciaal honger gemaakt. Om hen te brengen naar, naar uh, Egypte. Et cetera. Waarom brengen naar Egypte? Filim de kabbala te krijgen. Want hoe kom je dan naar het beloofde land. Zonder... zonder uit te werken zijn uh, Kilim de Kabbalade, net zo God Jesuit. Die moet je uitwerken, ja of niet? De vaders, nee, de vaders waren alle drie, de fathers. die waren alleen maar Gesed, Gwara, en Kifered, duidelijk, de is Gesed, geweldig, hoog, en daarom mogen, mogen, komen we altijd via hen in het heilige. Maar het is nog, zij waren nog, zij bereikten dat land nog niet. En wie was dan de laatste die dat die De laatste die hen allemaal moest voorzien van eten, drinken, van alles. Joseph, Josef was, ja, duidelijk. Joseph was wie? Dat was het laatste station voor het terugkeren naar het land Israël. Ja of niet? Dat is de Yesod. Dat was de... Want, kijk, want waarom is het Yesod? Ja, da, hij, hij moest voorzien, al het volk, en niet alleen het volk Israël, maar ook... Egypte naar, alle, de hele wereld kwam naar Egypte om, te, om brood te kopen, want overal is dat, is honger geweest. Ja, honger, dus alle volkeren kwamen eigenlijk, toen malige wereld kwamen ze naar hem en hij voorzien, voorzag ze allemaal, waarom? Hij was de Jesod, de kracht van de Jesod, van de iran Oké? Okay? En zijn laatste, en zijn zoon, zijn, sorry, zijn broeder was Benjamin, dat is de, de laatste zoon van de twee zonen, had Rachel. Ja, Rachel was, Rachel is de nukwa ook van de, de nukwa vrouwelijke van de Zeranpien. Eigenlijk, Rachel is dan de malchut eigenlijk malchut van de onderde gassen. Eigenlijk, en zij bracht die twee zonen, dat zijn de Jesod en, uh, Benjamin was the authority, so right, like, so as so a tot tot tot land, tot um, the land, tot below the land, and look like now Benjamin, Benjamin, where is Zain, where is Zain, uh, say, where is Zain gebied? where is A Gebiet rondom the where the where actually. Judea en Juda en Juda en Benjamin, dat is dan het gebied van, van de rondom de, de, helige, de heligdom. Duidelijk, alles is absoluut geestelijk. Dit volk is op absoluut op wonderlijke manier tot stand is gekomen. Alleen om volledig in overeenstemming te leven naar de wetten van het heelal. Dus alles volledig... Uh, Alleen dan heeft het volk uh, vervuld zijn rol. Dat is niets anders. Kijk nou, ik ben de, de laagste van alles. En toch, leven voor mij is zonder dat, is als niets waard, absoluut niets waard. Zonder zorgen, ik bedoel, ik wist niet dat het zoiets bestond. Ik wist niet dat überhaupt dat, maar het is, het is geen bestaan. Alleen dat geeft leven, dat geeft correctie, dat geeft van binnen ruimte. Van binnen geeft het ruimte. Wat kan de mens ruimte geven in onze wereld? Zonder dat jij zichzelf in overeenstemming brengt met al die spiroot. Daarom gaan we dat leren met jullie, die sferot, Ja, de sferot Om te gaan met de sferot. Kijken hoe dat zit in elkaar. En niets, geen materie, geen enkel woord verwijst naar de materie. En daarvoor moet je dat leren. Het is geleidelijk aan. Om aan te leren het geestelijke, om te zien die verhoudingen naar krachten. En niet beelden maken van uh, materiële beelden maken. En dat vereist natuurlijk een, een werk aan zichzelf. En een krachtige wens om daarbij te. Uh, om uit te komen in het geestelijke. En steeds verder gaan daarmee. En zonder terug te kijken, maar alleen verder, verder, verder in, ja, naar je eigen vervulling. En dat daarmee ook vervul je ook het scheppingsdoel ten aanzien van jezelf.